Hallo allemaal en hartelijk welkom bij inmiddels alweer de derde aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de Reputatie Coach en ik ben de host voor vandaag. Laat ik eerst beginnen met iets te zeggen wat ik de twee voorgaande podcasts helemaal ben vergeten te melden. En de luisteraars beginnen me er nu naar te vragen. Ze vragen me wat is de verschijningsfrequentie van de Reputatie Coaching Podcast? Ik heb de lat voor mezelf hooggelegd en mijn doel is om iedere week op maandagavond een podcast op te nemen en deze online te zetten. Hoe laat de podcast op elke maandagavond online komt, kan ik niet precies zeggen. Maar ik wil je aan het begin van de week de mogelijkheid bieden de podcast te downloaden, zodat je hem zelf ergens gedurende de week, wanneer het jou uitkomt, kunt afluisteren, om zo bij te blijven met alle berichten, nieuws, etc. En dan over de podcast van vandaag. Ook nu heb ik weer een paar uiteenlopende onderwerpen voor je verzameld, die allemaal in meer of mindere mate te maken hebben met het opbouwen en onderhouden van je online reputatie. Allereerst, wat is Google Authorship en hoe krijg je dat of realiseer je dat? Voortbordurend op het principe van hoe je Google Authorship kunt verkrijgen... zal ik je dan iets vertellen over Richie Snippets en Schema.org. En een week of drie geleden kwam ik een leuke en nuttige tip tegen voor Twitter... die ik ook graag met je wil delen. Als laatste heb ik nieuws over Google Apps for Business... de uitgebreide cloud service van Google voor Bedrijven... Pinterest en Wordpress. Je hebt ze vast wel eens gezien. Van die vermeldingen in de zoekresultaten op Google met een fotootje van de auteur erbij... en een vermelding van het aantal Google Plus kringen waar die persoon in is opgenomen. In de vorige podcast vertelde ik al dat ik enterbrainer, schrijver en mentalist Arend Landman uit Utrecht heb geholpen... om ervoor te zorgen dat ook zijn foto bij zijn artikelen wordt vertoond in Google. Mede dankzij hierdoor is in korte tijd het aantal unieke bezoekers op zijn site verdubbeld omdat opeens tweemaal zoveel mensen doorklikten op de zoekresultaten. Doordat die foto er door Google bij wordt getoond, roept dit een gevoel van vertrouwen op. Het is opeens geen artikel meer van een anoniem persoon, maar het artikel krijgt zelfs een gezicht. Dus heb je onbewust het idee dat dit artikel een betrouwbaar artikel zal zijn... en dat het is geschreven door iemand die weet waar hij of zij het over heeft. Iemand met een zekere mate van autoriteit. Anders zou Google die foto er toch niet bij tonen. Dus ben je ook veel sneller geneigd op een dergelijk zoekresultaat te klikken... dan op een resultaat waar geen foto bij wordt vertoond. Dit principe heet Google Authorship... en het is door Google bedoeld voor mensen die veel content online produceren of publiceren. Door gebruik te maken van dit mechanisme kun je ervoor zorgen... dat Google jou gaat zien als een autoriteit... en jouw foto gaat tonen bij de zoekresultaten zoals bijvoorbeeld artikelen... die van jou afkomstig zijn. Op deze manier kom je uit de anonimiteit... En bouw je verder aan je online spoor van relevante content, je online presence en dus zo ook aan je online reputatie. Volgens meerdere bronnen op internet wordt dit principe de komende tijd een heel belangrijke graadmeter voor relevante en waardevolle content op internet. Als je ervoor zorgt dat jij er klaar voor bent met je Google Plus profiel en je blog of meerdere weblogs, dan kun je nu alvast van de vruchten gaan plukken. Als je wilt kun je hier meer van lezen op de pagina op Google Plus. De link heb ik in de show notes opgenomen. Die pagina is op zich vrij beknopt... en ik begrijp van veel mensen dat het niet heel duidelijk is hoe het nu echt werkt. Daarom heb ik gisteren ook een korte videopresentatie online gezet... waarin ik stap voor stap uitleg hoe je dit realiseert. En dan vooraf een belangrijke disclaimer. Het volgen van deze instructies geeft je niet de garantie... dat jouw foto in de zoekresultaten zal verschijnen... doordat Google jou gaat zien als iemand met autoriteit. En ik raad je aan om het principe zeker niet te gaan misbruiken... want voordat je het weet word je virtueel aan de schandpaal genageld... ...en wordt je deze functionaliteit weer ontnomen. Maar goed, kort gezegd komt het erop neer dat je je eerst aanmeldt bij Google voor een Gmail-account... ...waarna je je binnen Google aanmeldt bij Google+. In Google+, upload je een vierkante foto van jezelf van tenminste 250 bij 250 pixels. Vanuit je Google+, profiel link je naar alle sites waarbij je wilt dat jouw foto mogelijk wordt getoond in de zoekresultaten. En vanaf de pagina's of sites waarvan je wilt dat jij door Google wordt beschouwd als een auteur... Link je terug naar je persoonlijke Google Plus pagina... en geef je in de link tag als extra parameter mee... rel is gelijk aan author. Aan een steken sluiten. En author schrijf je als A-U-T-H-O-R. Als je precies wil weten hoe je dit moet instellen... verwijs ik je graag door naar de video op de website www.reputatiecoaching.nl. Dat is alles. Maar nogmaals, het is geen garantie. Als je dit niet doet, weet je in ieder geval zeker... dat jouw foto nooit zal worden getoond in de zoekresultaten... En wat ook belangrijk is, is om te weten, dit principe werkt alleen voor persoonlijke Google Plus pagina's en de gebruikte foto moet echter de foto zijn van een persoon en geen logo of iets dergelijks. En het principe werkt dus ook niet voor Google Plus bedrijfspagina's. Dit mechanisme waarmee je specifieke inhoud van je website op een bepaalde manier markeert heet Rich Snippets of Microdata. Deze standaard heeft de naam schema.org. Schema en is ontwikkeld in een samenwerking tussen Google, Microsoft en Yahoo. Op de gelijknamige website schema.org kun je er meer over lezen. Deze standaard is bedoeld voor het semantisch markeren van content op je website. Zo kun je bijvoorbeeld door middel van rich snippets op je site je adresgegevens markeren... waardoor het voor zoekmachines 100% duidelijk is dat die gegevens een adres specificeren. Ook kun je recepten tonen die dan in de Google zoekresultaten worden vertoond als recepten... Of je markeert bepaalde inhoud van een webpagina als een specifiek product, zoals een televisie, een boek of dvd, al of niet met prijzen erbij. Daarnaast kun je ook ritjesnippets gebruiken om ervoor te zorgen dat een pagina van jouw site in de zoekresultaten van Google wordt vertoond met één of meer reviewsterretjes. Dit zal ik een andere keer uitleggen. Dan even iets heel iets anders, Twitter ik kwam een paar weken geleden ergens op internet... een goede tip tregen voor Twitter... en dan voornamelijk voor mensen die net als ik... soms door de bomen het bos niet meer zien... door de honderden Twitter-updates van alle mensen die ze volgen. Soms vliegen de tweets in je timeline over het scherm... en door de vele berichten met vaak voor jou zinloze inhoud... loop je het risico dat voor jou relevante tweets onopgemerkt blijven. Als jij je soms ook ergert aan de hoeveelheid tweets... maar je wilt eigenlijk niemand die je volgt ontvolgen... kijk dan eens naar Twitter Twitter Twitterlists is een heel handig principe waarmee je een groot aantal Twitter-accounts die je volgt... tezamen in één lijst kunt stoppen. Bijvoorbeeld met de naam vage bekenden. Daarna kun je de individuele accounts uit die lijst ontvolgen... waardoor de tweets van die verwijderde accounts van je timeline verdwijnen. Als je dan toch de tweets van die vage bekenden wilt lezen... ga je gewoon naar de gewenste lijst en daar vind je ze allemaal. Zo kun je dus Twitter-accounts volgen zonder ze te moeten volgen... en blijft je tijdlijn verschoond van een heleboel tweets. Je kunt het principe van de Twitterlists natuurlijk ook gewoon gebruiken om al je favoriete tweets netjes te groeperen. Of om een lijst te maken van Twitteraccounts die je bijvoorbeeld graag aanbeveelt aan anderen. En het is handig om te weten dat je zowel publieke lijsten kunt maken als privélijsten. Met behulp van privélijsten voorkom je dat je lijsten automatisch wereldkundig worden. Ik heb begrepen dat je maximaal 20 Twitterlists kunt maken. Maar als je vooraf even goed nadenkt, moet dat voor de meeste mensen toch echt wel voldoende zijn. Sommige twitteraars zullen zich misschien in hun eer aangetast voelen, omdat je ze ontvolgt. En misschien heb jij er ook wel een probleem mee, omdat jij je eer en of status ontleent aan het aantal mensen wat jij volgt, of net als die andere mensen, aan het aantal volgers wat je hebt. Maar mocht het je overkomen dat mensen vragen waarom je ze ontvolgt, dan kun je ze uitleggen dat dit niet te maken heeft met een gebrek aan belangstelling of desinteresse, maar dat je het doet om juist meer aandacht te kunnen schenken aan de contacten die je echt dierbaar zijn, en je dus het kaf van het spreekwoordelijke koren kunt scheiden. Je kunt ze natuurlijk ook gewoon naar deze podcast verwijzen om het hen duidelijk te maken. En natuurlijk hoef je ook niet letterlijk iedereen te ontvolgen of in Twitterlists te stoppen. Je kunt altijd de allerbelangrijkste tweets gewoon blijven volgen. Op die manier zie je dan in ieder geval hun tweets wel direct op je tijdlijn. Tot nu toe alle Twitter gerelateerde programma's die ik ben tegengekomen, zoals TweetDeck en TweetBot, ondersteunen ook allemaal Twitterlists. Dus je hoeft zowel achter je desktop als onderweg op je mobiel geen tweets van mensen uit je lists te missen. En nu ik het toch over Twitter heb, vorige week woensdag 12 december is Twitter begonnen met het overzetten van alle Twitter-accounts naar de nieuwe layout. Hierbij heb je als Twitteraar niet alleen een profielfoto of bedrijfslogo, maar kun je ook een soort van headerfoto uploaden, vergelijkbaar met de header op Facebook en Google. Natuurlijk zijn de afmetingen weer anders, waardoor je weer een andere uitsnede moet maken van je header-image. Twitter ondersteunt ook nog steeds het uploaden van je eigen pagina-achtergrond. De mogelijkheid om een extra achtergrondfoto voor in je header te uploaden, biedt je extra exposure mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld met een bepaalde regelmaat wisselen, bijvoorbeeld met de seizoenen. Of afhankelijk van aanbiedingen van je bedrijf, enzovoorts. Als je er even over gaat nadenken, verzin je zo'n aantal nieuwe toepassingen. Heb je een leuke bedacht? Post die dan hieronder en laat het ons weten. Vorige week werd ook bekendgemaakt dat Google is gestopt met de mogelijkheid om kleine bedrijven gratis gebruik te laten maken van Google Apps for Business. Hiermee kon je als klein bedrijf met maximaal 10 gebruikers gratis gebruik maken van alle diensten van Google. Zoals Google Mail, Google Docs, Picasa en de tientallen andere diensten van Google. Al in augustus werd er over gespeculeerd op bijvoorbeeld Uber Gizmo en andere sites, maar sinds 6 december is het dan zover. Google heeft op haar blog bekendgemaakt dat ze met directe ingang hiermee stopt. Bestaande bedrijven die zich voor die tijd hebben aangemeld voor de gratis uitvoering van Google Apps for Business kunnen wel gewoon gebruik van blijven maken, maar nieuwe bedrijven zullen 50 dollar per gebruiken, per jaar moeten gaan betalen... zo schrijft Google op haar website in het artikel... Changes to Google Apps for Businesses. In het verleden zette ik de e-mail van elk bedrijf dat ik hielp of adviseerde... over op Google Apps for Business. Daarvoor had ik een paar redenen. Allereerst is de spamdetectie van Google vrijwel ongekend. Ik krijg eens in de paar maanden soms een verloren spamberichtje in mijn inbox... maar voor de rest verdwijnen alle spammails netjes automatisch naar de spamfolder. En ten tweede de beschikbaarheid van Google haar infrastructuur... en ook van Google Mail... ...is superhoog, dus je kunt eigenlijk altijd en overal je mail lezen waar je en wanneer je maar wilt. Ook zijn Google-accounts extra te beschermen door middel van Two-Factor Authentication. Je downloadt dan een app op je smartphone die iedere minuut een andere zescijferige code toont. En naast dat je dan bij het inloggen je wachtwoord moet intypen... ...moet je als extra beveiligingsmaatregel ook dat zescijferige, unieke, zogenaamde token invullen... Dit voorkomt dat mensen toegang tot je account kunnen krijgen als ze toch je wachtwoord al weten te achterhalen. Een andere goede reden om mensen Google Mail te adviseren was dat je een inbox kreeg waar je minimaal 10 gigabyte aan mails in kon ontvangen. Opeens is dit dus allemaal niet meer mogelijk en moeten we op zoek naar andere diensten om in eerste instantie de mail onder te brengen. Het lijkt erop alsof Microsoft dit eerder dit jaar al voelde aankomen. Want op 31 juli 2012 introduceerde Microsoft de gratis dienst Outlook.com als concurrent van Gmail. In de show notes heb ik een link opgenomen naar een artikel waar je er meer over kunt lezen. En bekijk anders ook eens de video die ik in de Shownotes heb gelinkt. Voor wat ik tot nu toe erover heb gelezen, ondersteunt Outlook.com nog niet het IMAP-protocol. Voor veel gebruikers zal dit niet echt uitmaken, maar voor mensen die zowel soms hun mail lezen in de browser, als in een mailprogramma op hun laptop of desktop, en vanaf hun smartphone, is dit mogelijk een showstopper. Als je nu gewoon POP3 gebruikt en geen IMAP voor het lezen van je mail, is het natuurlijk voor jou geen probleem. Als alternatief biedt Microsoft wel EAS, Exchange Active Sync, op Outlook.com. Veel programma's en smartphones ondersteunen dit ook. Ook in een artikel op TechRadar.com, waarvan ik de link heb opgenomen in de show notes, las ik dat IMAP mogelijk toch binnen afzienbare tijd beschikbaar zal komen. Zelf heb ik een paar hotmailaccounts, waarvan ik er eentje gebruik als backup voor mijn persoonlijke Gmail-account. Dit account heb ik geüpgraded naar Outlook.com, want ik wilde toch de proeven op de som nemen, waarna ik er een tijdje mee heb zitten werken. Ook heb ik via EES de mail en agenda van Outlook.com op mijn iPhone ingesteld. En ik moet zeggen dat ik toch erg onder de indruk ben. Het werkt flitsend, soepel en ook de browserinterface werkt goed. Alleen vond ik dat de agendaafspraken niet zo snel gesynchroniseerd werden tussen de browser en de iPhone. De afspraken worden wel zichtbaar, maar het duurt iets langer dan bij Google Apps. Ik heb maar even kort met het adresboek van Outlook.com geëxperimenteerd, maar ook dat ziet er op het eerste gezicht goed uit. Hoewel ik bij Google Mail nooit aandacht schonk aan alle advertenties... moet ik zeggen dat het toch zonder die advertenties een stuk rustiger oogt. Dat wel. Mijn advies ten aanzien van Outlook.com is... ga er eens mee aan de slag en kijk of je het goed vindt werken. Nadat ik er een halve dag mee heb gewerkt... kan ik het in ieder geval je van harte aanbevelen. Net als bij Google is het ook mogelijk... alle mail van je organisaties gratis via Outlook.com te laten lopen. Hier zal ik binnenkort induiken en ermee experimenteren... om het hier te melden zodra ik er meer over weet. Pinterest... Een paar weken geleden introduceerde Pinterest de zogenaamde business accounts. Voorheen mochten bedrijven volgens de kleine lettertjes van Pinterest er geen gebruik van maken voor hun zakelijke doeleinden. Het enige wat er nu eigenlijk echt is veranderd is dat bedrijven zich wel mogen aanmelden, op zich niet echt een spectaculaire verandering. En wat opeens nu mogelijk is, is dat je je website kunt verifiëren bij Pinterest, waardoor er nu een rood vinkje voor de URL van je website komt te staan, dat het dus een officiële geverifieerde website is. En dan het laatste nieuwtje. Wordpress 3.5 is nu echt officieel uitgekomen... en wel één dag na de vorige podcast, op 11 december dus. De Wordpress met codenaam Elvin is ook al in het Nederlands beschikbaar. Zelf wacht ik even nog tot morgen... dan is het wat mij betreft voldoende bekend... of er nog kinderziektes in zitten of niet. Ik zal dan ook mijn eigen advies uit de vorige podcast opvolgen. Eerst de backup maken van de data en de content... voordat ik de upgrade uitvoer. In de volgende podcast hoor je er meer over... Ik hoop dat je wat hebt opgestoken van deze podcast en dat jij binnenkort ook door Google wordt gezien als een schrijver of schrijfster met autoriteit. Kom je er niet uit met het activeren van je authorship bij Google Plus in combinatie met je site of weblog? Laat hieronder dan een reactie achter en dan zal ik kijken of ik je verder kan helpen. Ook kun je bericht inspreken op de reputatiecoaching hotline. Ook als je vragen hebt, het nummer daarvan is 084 883 1556. Wel gerust om een boodschap in te spreken, we hebben het nummer niet voor niets. Volg mijn advies op, wacht nog even met het upgraden van je WordPress. En hou de komende week een oogje op de site voor nieuwe content of abonneer je op de RSS feed. Voor nu wens ik je succes met het werk aan je reputatie, zodat je later je reputatie voor jou kunt laten werken.